Alleen in de stad en weet je niet meer wat te doen Ben je verdrietig, heb je het gehad, het gebeurt iedereen af en toe Luister dan naar dat lied in je hart, ik help je er wel doorheen Weer goed! Ben je weer ziek is en zit je weer thuis, mis je de mensen op straat. Voel je je eenzaam, belt niemand je op, trek het je toch niet zo aan. Luister dan naar dat lied in je hart, ik help je er wel doorheen. Dus kom bij mij, ik maak je blij. Zolang je kan zingen, is er weer hoog aan je zweet. Tegenslag slag, verjaag ze met een lach en kom bij mij.